Goedemorgen, ik ben Dilke Terza. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Het hoger onderwijs wil geen coronapas. De krant NRC heeft met universiteiten, hogescholen en mbo's gebeld... en ook aan studentenclubs gevraagd of ze het zien zitten... dat er op scholen wordt gecontroleerd op QR-codes. En die zeggen allemaal, dat willen we niet. Ze vinden het een principe dingetje. Je moet gewoon naar een hoorcollege of een werkgroep kunnen... zonder dat je je constant moet laten testen, vinden ze. En ook zeggen de hogescholen dat hun docenten er zijn om onderwijs te geven en niet om QR-codes te scannen. Deze week praat de Tweede Kamer over de coronapas op scholen. Een grote brand vannacht in een huis in Rotterdam-Zuid. Er zou daar een explosie zijn geweest. Je hoort de verslaggever van Rijmond. De bewoners zijn uit de woning gehaald. en Twee personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Die hadden ja, iets te veel rook ingeademd. maar Gelukkig hoeven ze verder niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis. De brand is nagenoeg uit, maar ja, zoals we zien is de, is de schaal toch groot. Vijf huizen in de buurt moesten worden ontruimd. Alweer een aardbeving in Groningen. In het dorp Garrelsweer was het afgelopen nacht raak. Volgens het KNMI had die beving een kracht van 3,2. Tientallen mensen zeggen tegen RTV Noord dat ze geschrokken zijn. Ze hebben het over trillende huizen en krakende kozijnen. Een belangrijke videocall vannacht. De beller was niemand minder dan de Amerikaanse president Biden. En deze man nam op. Hallo. De Chinese president Xi is dat. Amerika en China gaan al een tijdje niet lekker. Er is geruzie over handel, een dreigend conflict in de Zuid-Chinese zee... en ze worden het ook niet eens over klimaatmaatregelen. En dus vond Biden het nodig om even goed te overleggen met zijn conculega. Conflict, om te voorkomen dat het tussen de twee landen uit de hand loopt dus. Het weer bewolkt en grijs herfst weer vandaag en het blijft ook koud, 6 tot 8 graden. Morgen meer zon en warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A10 Oost bij Amsterdam door een spoedreparatie bij Zeeburg. Het asfalt wordt daar gerepareerd en daarom is de rechter rijstrook nog dicht. De vertraging is 5 minuten, dat is in noordelijke richting. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je daardoor ook nog 5 minuten tijdverlies voor knooppunt Watergraafsmeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, wij gaan los met z'n allen, los met z'n allen Laat al je zorgen vallen, vanavond gaan we knallen Wij gaan los met z'n allen, los met z'n allen We zijn niet meer te remmen, we laten ons niet remmen. We gaan los, ja wij gaan los Met die handen zwaar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 los met z'n allen, we zijn niet meer te remmen, we laten ons niet nemen, we gaan los, ja wij gaan los, met die handen zwaaien,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 Rip van CFM.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 Gisteren kwam er een besef, jij duwde iedereen ver van me weg En dingen die jij tegen me zei, dat vrienden me hadden, Maar jij hield van mij, je uitspraken waren zo goed als gestoord Vooral met een slok op, dan draaide je door Nu makkelijk praten had weg moeten gaan Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan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 MUZIEK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 voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Groningse dorp Garlsweer is vannacht een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 3,2. Over eventuele schade is niks bekend. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan... tegen een aanbieder van coronatests. Vermoed wordt dat het bedrijf valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Om welk bedrijf het gaat, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi... hebben afgelopen nacht een paar uur gesproken via een videoverbinding. Vrijgegeven beelden van het gesprek benadrukt Biden... zijn goede persoonlijke relatie met Xi. De Chinese president zei ook dat er sprake is van vriendschap. Het weer, het is bewolkt. Het kan wat motregenen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En het wordt vandaag 8 graden. Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied van Palmyas of Jeruzalem. Venters hadden eigen Arias, voor sprot en haring, voor begoniaals, zelfs in fabrieken kwam van overal.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 Op elke stijger klonken een meer. Van pallias of Jeruzalem. Hilvers en drie bestond nog meer. Maar ieder had zijn eigen stem. Nigga Never ending forever, baby. again the that we can't be together because because it from different side yeah, yeah, you are. Girl. 너, girl. 별이자, When I'm without you bear oh, to baby Ja, maar wel testa, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Het raakt me nog steeds. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds in in mijn nek No, no, net alsof we niet weten Dat onze ruzie eindigt in bed Ooh, oh, oh, oh. Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos pa' ti Y tus ojitos son pa' mí Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos pa' ti Y tus ojitos son No, no, Ik raakt me nog steeds een kust in mijn nek Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt. You don't need nobody, you'd rather be alone So Jimmy gets high